De minister verwacht dat de eurogroep op 13 mei zal instemmen met nieuwe hulpkredieten van 6 miljard euro aan Griekenland. De politie heeft een gelenen stomdronken bestuurder van een scootmobiel van de weg gehaald. Hij had vijf keer zoveel gedronken als is toegestaan. De man van 59 botste met zijn scootmobiel tegen een geparkeerde auto. Hij moest blazen en toen bleek dat hij een alcoholpromulage van 2,5 in zijn bloed had. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen. De Franse belastingbetaler was drie keer meer kwijt aan de vrouw van oud-president Sarkozy dan nu aan de vriendin van de huidige president Hollande. De Franse premier antwoordt op vragen van een parlementslid dat voormalig presidentsvrouw Carla Bruni destijds een staf had van acht medewerkers. Dat kostte de belastingbetaler elke maand bijna 37.000 euro. Ook betaalde de Franse staat de eigen website van Bruni. Het beheer daarvan kostte maandelijks nog eens ruim 25.000 euro. Vriendin Valérie Triwailéa van president Hollande krijgt ondersteuning van vijf medewerkers en die kosten per maand bijna 20.000 euro. Golfer Joost Luiten wordt steeds beter op de China Open. De Blijswijker stond na twee speelrondes al op de elfde plaats. In de derde ronde speelde hij zo goed dat hij nu vijfde is. Luiten had in de derde ronde 68 slagen nodig. Robert-Jan Derksen had vijf slagen meer nodig, maar staat nog altijd zesde. Dan het weer. Zondag vanmiddag hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 12 tot 15 graden aan de kust tot 17 tot 20 graden in de rest van het land. Morgen droog en geregeld zon en dan wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het. is Sonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeer.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 Wat de swingen beginnen van de derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Jorre, de single van de London Beats uit nou, eind jaren 80, begin jaren 90. Dat was de single AFB Thinking About You. Voor Zandvoort en de regio. En het derde uur beginnen we met het voetbalverslag van Joop. Want we willen natuurlijk weten of SV Zandvoort inmiddels heeft kunnen scoren, Joop. Uh, het is nog 5-10. Hele vervangen onder 0-1. Want Solvedre heeft zoveel druk op die protocol op van de NFC. Daar moet iets uit kunnen komen. Uh, Pieter Keur heeft uh, zojuist een, een meer, ietsje meer aanvallende ploeg neergezet. Uh, even kijken, Dylan uh, is er ingekomen. Uh, Komt ie Oh, geweldig schot van de. Uh... Van, even kijken, wie dat roxade werkt. Moxade is ook gekomen, is eigenlijk geblesseerd. En uh, eigenlijk had hij niet willen spelen, maar uh, goed, het is niet anders. Keur heeft hem wel ingezet. En uh, nog, eh, uh, Mr. zelf is er En, uh, ja, ja, iets meer aanvallende team. Maar dat betekent wel dat je de verdediging natuurlijk ook uh, echt uh, moet gaan instellen dat het niet anders gaat worden. Want hij heeft uh, bijvoorbeeld Lotfi Rickers eruit gehaald en die was de centrale verdediger vandaag, zoals het uh, vaak is, en hier wordt nu gewisseld. De uh, uh, NFC heeft totaal geen haast om te wisselen, maar dit is soort tijd dat wordt gewoon altijd door de scheidsrechter er weer erbij gesteld. Want voor een wissel staat 30 seconden extra spelen en dit is nu de, ik denk de vierde keer dat er gewisseld wordt zo'n beetje, vijfde keer. Goed, George Smith, neemt die bal. Dat is een buitenspelgeval. Uh, naar, even kijken, uh, Patrick van der Oort. Terug naar Paul van der Oort. Uh, daar zit weer een been van de uh, NFC tussen. Uh, die kan gaan bouwen op eigen helft. Diepe bal. Maar ja, die diepe ballen met die winst, die komen niet diep genoeg. En nu kan uh, Van der Oort het weer overnemen. Paul moet ik dan zeggen. We spel op de twee. Patrick speelt en Paul speelt. En uh, nu weer NFC. Opnieuw Paul van der Oort. Die, die verricht, verricht echt heel veel werk daarin nu in, in de verdediging, terwijl hij begon als als uh, half. En dan komt kan Duitse Berg, kan hij erbij komen? Nee, je kan er niet bij komen. De verdediger moet die bal wegschieten en die gaat uh, een meestje of drie naast de hoekvlag, uh, over de zijlijn en Santos mag gaan gooien. Uh, dat gaat, uh, even kijken, er komen nou twee ballen aan. Dat, dat is, dat is uh, een beetje overdreven, denk ik. Ja, inderdaad. <laughs> ja, helemaal goed. Goed, en uh, Duitse Berg, die gaat, uh, gaat ingooien. Nou, uh, even kijken. Ik kan, het, ik kan het niet zien hier vandaan. Uh, Dylan. Uh, Dylan uh, Kruijger. Oh, hij heeft niet op zijn achternaam komen zegt. Goed, Sonsen mag nog een keer gaan gooien. Slecht ingegooid. Het had eigenlijk een, een sympathiever ingooien, maar die bal komt hem toch weer voor. En daar stopt... Uh, de, gaat Pingel uit gaat Duitselberg weer? Nee, ook niet. Patrick uh, Koper kon er niet bij goed bij komen. En die bal is weer weg. Van de Oort. Paul Paul van de Oort. Nu naar uh, Max uh, Nee, Chris Dulger. Chris kan die bal goed krijgen. Oh, mooi de vis. Mooi de vis, kon er net niet bij komen. En weer een schot van Zandvoort. Er wordt weer afgestomd. Af, af, af en dat is een vrije schot van Zandvoort. Een of 3-4 in het centrum van het veld. Voor de 16 meter. En dat is een uh, gevaarlijke uh, afstand. Tenminste voor NFC dan. Want de wind is vol in de rug. En er zijn twee, drie spelers in Zandvoort die dit gewoon keihard kunnen. Deze bal. Dat hebben we hebben al eerder meegemaakt. Uh, Pieter Kopen kan het, uh, Nijsenberg kan het, Roy uh, kan het. En uh, daar staan er twee op scherp, Max Aardewerk die staat aan de ene kant en aan de andere kant, er komt er heel hard schot. Ja, hard genoeg, maar een meter of drie boven, het doel van de NFC en die hebben natuurlijk geen haast. Goed, laten we nu maar eventjes terug gaan naar de studio en dan hopen we ons vijf minuten nog even terug te komen voor het einde van deze wedstrijd. Samenvoort moet in ieder geval nog eindelijk schoenen. Oké, okay, dankjewel Joop van Nes. zo meteen komen we uiteraard weer bij Joop van Nes terug in het derde en laatste uur. Uiteraard weer heel veel informatie en de vaste onderwerpen. Zo er zijn het dier van de week om half vijf. En natuurlijk het gericht van de week. Dat waren de Pointer Sisters op de zaterdagmiddag bij Steven met I'm so excited. Nou, dat geldt waarschijnlijk uh, niet uh, als ik het uh, juist hoorde voor de spelers voor uh, SV Zof of Joo Nou, nee, nog steeds niet in het vertrek nog. Het kan nog gevaarlijk worden en gelukkig bij Vers op zijn plaats en kan de bal weghalen. De druk op het doel van de NFC is waanzinnig. En dan moet je net even een beetje last hebben dat die bal goed valt. Maar ja, goed, die mazzel heeft Zandvoort op het moment niet. Dus het staat nog steeds 0-1. En nog steeds weer druk voor wordt Nu... Uh, ...Mitchell Braamseil. Maar uh, Chris Durgaard, die, die bal is te kort, dat is, is, is jammer... ...maar die bal gaat weer uh, onderschept worden door Paul van der Oort. Van der Oort. Naar, uh, even kijken, Braamseil weer. Komt uh, hoog die bal, dat is een heel simpele bal voor de keeper. Die, uh, die kan die bal gewoon helemaal pakken, heel simpel. En uh, daar doet hij dus natuurlijk, hij, hij, in principe heeft hij zes seconden... ...maar ik hoorde zojuist dat daar gewoon niet voor gefloten wordt. Ja, waar heb je dan een regel voor? Uh, uh, nu uh, NFC uh, dat uh, is niet diep genoeg die bal komt gewoon weer terug door de wind en er wordt er goed gekleed daardoor ja, maar het is een uh, vrije schop en natuurlijk het blijft de speler van NFC uh, lekker sportief uh, liggen, natuurlijk is dus hij dat, logisch uh, het zou het ook wel zo woord bestaan, denk ik maar ik vind dat niet leuk. Uh, maar het is wel uh, weer tijd. Uh, ik denk dat die schijfzet die kijkt op zijn klok. Die zal heus wel de tijd bijtrekken. Wordt in ieder geval nu een blaseerbehandeling... Uh, twee meter buiten of binnen, net zelfs. Die blijft misschien hoog uit. En uh, ja, het spel is dus stil op dit moment. Er ligt er nog eentje van NRC op de grond. De gaat naartoe kijken of het nodig is dat hij ook nog een blessurebehandeling krijgt. Uh, ik denk het niet. Het lijkt me uitermate sterk. Uh, hij blijft wel zitten op de grond. Uh, en zijn dus we natuurlijk een uh, bezorger, die is nu bij die eerste blessure bezig. En die tweede, die blijft gewoon lekker staan. Uh, ja, er wordt nu erbij geroepen de verzorger van NRC. En die komt zelfs rennend, nou, in de PNA, hè? Komt de man naar de speler toe. en zal hem met het wonderwater. want dat zit er namelijk in die waterzakken. weer gaan opknappen. Um, het is niet meer dan water met vaak een beetje citroen erin. en, um, ja, en dan zit er nog een, natuurlijk een drinkfles bij, uiteraard. Ik denk dat, het, uh, dat deze blessure gewoon uh, een beetje gespeeld is. dat er helemaal niks aan de hand is. Maar ja, ik kan het natuurlijk niet bewijzen. en. Uh, losnog ligt die speler of zit die speler nog steeds hier op de grond. En, maar die gaat nu opstaan, denk ik. De, de verzorger, die trekt hem omhoog. Ja, inderdaad. Ja, dat was echt, uh, dit is gespeeld. En uh, gelukkig uh, doet, de, doet de verzorger er goed aan om uh, snel, zo snel mogelijk buiten de lijnen te gaan, zodat het spel weer door kan gaan. Voorlopig heeft het stil Ik ben benieuwd hoe lang die schijf erbij erbij getrekken. Dat geeft hij nooit aan. En uh, ik, ja, dit is, uh, dit is nu al een paar keer gebeurd. Uh, en de software, die uh, zou daar, uh, van moeten kunnen profiteren. Zandvoort, Paul van Noord. Oort. Van de Oort, die komt er dus goed tussenin, maar die, die kon er net niet genoeg bij komen. En er wordt daar door Zandvoort. Richting uh, Boy vissen, die kan er niet bij komen, maar die bal gaat er overheen. En kan Patrick van de Oort het dan wel. Van de Oort. Ja, ja, die kan hem in ieder geval, kan hij hem, uh, heeft hij in ieder geval bal bezit. En die gaat er doorheen. Oh, wat een kans. Via een been van de verdediger gaat het over de achterlijn. En het was een grote kans van de Oort, maar net niet uh, genoeg. Zandvoort mag... Uh, Vanaf de linkerkant weer een, uh, een hoekschop nemen. En natuurlijk uh, doet Nigel nou, Berg dat. En, uh, echt alles en iedereen van Zandvoort. Ook keeper uh, Joris Schmid. Staat nu op of rond het 16 meter gebied. In het 16 meter gebied. Dan gaat die bal komen. Ja dan gaat die bal komen. Komt hij dan weer. weer komen. De bal is ver het veld uit. Maar er is wel weer een nieuwe bal. Die lacht er weer toch. En uh, nog een keer mag uh, Berg dat gaan doen. Joris Schmid. Die staat op de, in het 5 meter gebied zelfs. Weer een Weer weggekopt door een NFC. een uh, Nijsberg heeft alweer die bal. En die is ook weer ver weggekopt. Maar dan er mag nog, nog eentje van daar straks. komt die bal. Hoog. Hoog op de, de penaltystip. Kan er, zal het van erbij komen? Ja, dat kan erbij komen. Maar net niet genoeg. En de NFC kan gaan uitzijden. Maar weer berg. Berg. Uh, hoog in de doelmond. Van de Oort, van de Oort, wat zie je zo'n gesmoord en die bal gaat uh, van Patrick van de Oort gaat nu over, hoog over het doel en over de achterlijn en oh, er ligt weer een, uh, een uh, reservebal, die was weer in het spel, dus daar hoeven ze niet te halen, hoeven ze niet om te wachten en NFC moet gaan stoppen. NFC brengt die spel al in het spel, we hebben in ondertussen staat de dus klok op 90 die druk, nogmaals, die druk van Stamford is waanzinnig. Nu, dan uh, via een verkeerde kopbal over de zijlijn, en mag NFC die bal uh, gaan, gaan ingooien. En uiteraard, uh, zonder haas, dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Maar wel heel erg spijtig voor Zandvoort, dan gaat die bal komen. En is het Zandvoort die kan onderscheppen. Jawel, het is Zandvoort die kan onderscheppen. Maar er gebeurt dan ook iets mee. De bal gaat alleen maar hoog, en weer niet. Het die gaat nu over de zijlijn, Zandvoort mag gaan gooien, zelfs. En dat had ik denk ik uh, niet verwacht. Maar goed, dit is niet anders. Zandvoort mag gooien. Gaat nu gebeuren, is gebeurd ondertussen. En die, die bal wordt uh, weer in, in het bloemont gebracht. En daar staat uh, Naatshoekberg, die kan die bal niet onder controle krijgen. Dus dit is het einde van de wedstrijd. Sandvoort is voorlopig nog niet veilig. Laat ik dat eerlijk zijn. Sandvoort moet volgende week bij Sop winnen om niet een na-competitie voor degradatie te gaan spelen. NFC, die zijn uiteraard ontzettend blij. Zandvoort eh, verdient meer. Maar ja, de bal wil niet in. Dat doe ik je tegen zonder. Het is hier dan een zandvoort. Zandvoort hier met 0-1. En een beetje ontwricht eigenlijk. Het is even niet anders, Jelp. Dank je wel. Ja? Ja, volgende week ja, zet er bij. Ja, natuurlijk gaan we daar naartoe, he, uiteraard. En dan weer voor FVM Radio lekker verslag maken. Oké, okay, dankjewel, je En graag tot volgende week. Ja, we gingen even terug naar mijn jeugd. Nou was gewoon iets ouder op hoor, maar toch nog wel in de jeugd, zeg maar. Je de CEO van The Good En give it up! Belevert het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. GMM. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. en de Rock'n'Roll High School. Ja, ja. heerlijk, hè? Heerlijk. Lekker. Ja, dan kom je helemaal los. Zal meteen net het uh, dier van de week... maar eerst hebben we het nog even over het uh, golftoernooi van uh, Café 4. Ja, luisteraars, uh, golvende luisteraars onder uh, u. Uh, het Café Open vijfde uh, editie uh, gaat dit jaar weer van start... en uh, u kunt daar weer voor inschrijven. En de, ins de eerste voorronde die wordt voorspeld op de golfbaan in Sparenwoude... en dat is op 3 juni... En de finale die zal, uit, zal traditioneel weer verspeeld worden op de Kennemar Golf and Country Club op 4 november. Dus 3 juni, de voorrondes uh, worden verspeeld op de golfbaan in Sparenwoude. U wordt verzocht zich, uh, als u daar mee wilt doen, in te schrijven aan de bar. En dan heb ik het natuurlijk over Café 4, Halterstraat 32. Schrijft u in voor de vijfde editie van het Café 4. Café 4 open, met op 3 juni de voorronders op de golfbaan Sparenwouden. En zo meteen, zoals ik al gezegd heb, het dier van de week bij CFM. Zandvoort op zaterdag bij het tot aan 5 uur vanmiddag. Nogmaals een hele goede middag. En hou de radio op je eigen lokale omroep CFM Zandvoort. Nou, dat is deze plaats zeker wel uit 1988. Je de Sion van Roadsforts en de Katli Toy. En daarmee is het half vijf geworden tijd voor het dier van de week, hopeltje. Ja, en dat is vandaag een konijntje. Een lief klein konijntje? Ja, en die luistert naar de naam Amara. Amara is een heel lief en vrolijk konijntje met heldere ogen. Ze is erg speels en houdt van rennen, klimmen en knuffelen. Amara zoekt een huis met een tuin waar ze lekker haar gang kan gaan in een fijn hok met een grote buitenren. Ze kan het prima vinden met kinderen en zoekt een huis met een tuin... waar ze lekker buiten kan wonen met, uh, met een leuk soortgenootje wel, wellicht. Heeft u een fijn huis en een leuke tuin en heeft u een leuk vriendje voor Amara? Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken. Amara verblijft momenteel in Dierentehuis Kennermeland Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888. Of kijk even op internet www.dierentehuiskennemeland.nl Wie geeft Amara een tuin en een thuis? Oké, okay, en Amara verdient ook een hele mooie plaats. Oh, deze gaan we speciaal voor het lieve kleine konijntje Amara draaien. Jawel, ga voor Amara trouwens naar het Kennen met thuis. Ze heeft Bright Eyes. En dan gaat deze plaat ook over. Hier is Paul Simon en Art Comfort van Kol. <laughs> ja. God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 is gestaan. Het is een nacht die je normaal alleen in Willem ziet. Het is een nacht die wordt gezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik... We zongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht. Mag te slapen. Dat is alles wat Hij vroeg, wat Hij vroeg. Uitvoering van Zij Gelooft In Mij, Hij Gelooft In Mij, de single van Doel bij CFM. Zo dadelijk het gedicht van de week, het gedicht van de week vandaag natuurlijk geheel in het teken van 4 mei. Een gedicht gemaakt door Titia Geertsman. Je hoort of zo dadelijk na deze single van Toto. Hier is Pella. Je platen gemaakt, maar dit is toch wel een van hun beste hoor. Je hoort Pamela bij CFM. En daarmee is het inmiddels kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de week. En het gedicht van de week staat in het teken van 4 mei door Titja Geertman. Eén dag per jaar zijn we stil in Nederland. En in die paar minuten smeden wij een band. Een band. Een band met ons verleden. Met mensen die er niet meer zijn. Met mensen die wij niet kennen, maar die ons dierbaar zijn. Eén dag per jaar zijn wij stil in Nederland. En met hen die ons verlieten, smeden wij een band. Want door hun moedig dragen kunnen wij in vrijheid alles doen. Twee minuten stilte is alles wat zij vragen. Twee minuten stilte voor wat zij hebben verdragen. Twee minuten stilte voor de mensen van toen.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 Go into them.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 ik heb nergens bodem voor, het is zo so stil in mij. Tot om 8 uur, dan zijn we natuurlijk allemaal twee minuten lang stil. Jorden van Dickout en zo stil in mei. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat uh, dit programma Zandvoort op zaterdag betreft, uh, Albert Jan. Ja, maar morgen het, zijn we er weer. Het zit er alweer op, ja, morgen Zandvoort op zondag. Ja. Op 5 mei, bevrijdingsdag. En wij zitten dan weer tussen 2 en 5 uur vanuit de studio aan het gasthuisplein. Nou, ik heb het uh, weer met heel veel plezier gedaan. Jij ook? Ja, het was een overvol programma deze Dat keer. Dat dacht ik. Van een boekbespreking tot aan... Uh, het, het verlies van S.W. Zandvoort. Het verlies van S.W. Zandvoort. Het is toch wat. Oké, okay, nou, morgen zijn we er weer. Een hele fijne zaterdagavond. Straks uiteraard staan we twee minuten lang met z'n allen stil. Bij alle uh, ja, slachtoffers. Van de oor diverse oorlogen. Precies. En uh, graag tot morgen. Bedankt voor het luisteren. Dag. Tot morgen. Some things in love bad. They can really might you made.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 Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side. Tot zover het ritme van ZFN via de kabel op 104.5 en in de eten...